De tijdelijke Oekraïnse president Turchynov geeft de komende tijd vooral prioriteit... aan het aanhalen van de banden met Europa. Dat zei hij in zijn eerste toespraak tot het Oekraïnse volk. Tegelijk benadrukte hij dat hij bereid is tot gesprekken met Rusland. Het is volgens hem nodig om over een nieuwe, gelijkwaardige relatie te spreken. Turchynov werd eerder vandaag door het parlement benoemd... tot waarnemend president. Die functie was vakant sinds gisteren... toen president Janukovic werd afgezet.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 De openbaar aanklager in Egypte zegt dat oud-president Morsi staatsgeheimen heeft gelekt aan de revolutionaire garde in Iran. De aanklager zei dit tijdens de tweede zitting van het spionageproces. Volgens de aanklacht zat Morsi samen met andere leden van de moslimbroederschap in een complot om Egypte te destabiliseren. Ze zouden ook hebben samengewerkt met onder meer de Palestijnse Hamas en Hezbollah in Libanon.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 Ik zit hier echt en ik stelde juist vanavond prijs op dat te delen met u. En zo meteen mag duidelijk worden waarom. Over ruim een half uur in deze uitzending het vierde en laatste deel van onze serie architectuur door andere ogen. Vandaag met Vincent Bijlo. Maar ik begin vandaag maar eens met een liedje. Jij. Wat vond u van die stem? Die vervormde stem. Ja, stem. Of was het een gitaar? Ja, nou, u het zegt, het was inderdaad een gitaar. Een elektrische gitaar die een stem voorstelde, verbeelde. Noem me denken aan de film The Matrix. Die is al 15 jaar oud, maar hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. En in de film leven we in een voorstelling... terwijl we de echte wereld niet kunnen zien. Het is een film... Maar soms bekruipt documentairemaker Botte Jellema het gevoel... dat het in onze tijd meer en meer werkelijkheid wordt. Hij duikt in het komende half uur in een wereld vol voorstellingen. In een documentaire over Kinderen voor Kinderen, Frank Sinatra en Plato. Luistert u naar Het Verraad van de Voorstelling. Ten noorden van Utrecht ligt de wijk op Buren rustige en idyllische plek aan de vecht. Er staan grote grachtenpanden die eruit zien... alsof ze in de 17e eeuw door particulieren zijn gebouwd. Een nieuwbouwwijk op stand die zo goed als klaar is. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Mensen zijn altijd ontzettend blij met hun nieuwe huis... want je huis is echt een stukje van jezelf. Feitelijk is de wijk een paar jaar geleden... door een projectontwikkelaar uit de grond gestampt. De retropanden staan op een voormalig industrieterrein van DSM... waar de grond sterk vervuild was... Op Buren ziet er klassiek uit, maar is modern. Mijn mobiele telefoon is eigenlijk meer een computer. Als hij overgaat, klinkt uit de speakers het geluid van een oude telefoon met een rinkelende bel. Ik associeer dat geluid met een telefoon, maar het is een computertje dat een oude rinkel nadoet. BMW heeft in enkele modellen een geluidsinstallatie waarop synthetisch motorgeluid klinkt tijdens het rijden. Je hoort dan een vooraf opgenomen motor over de speakers. BMW vertelt er niet bij dat dit gebeurt... maar eigenaren van een M-model die hun radio hadden ontkoppeld... hoorden een verschil. En dan heb ik het nog niet over de fake van fotografen... met hun eindeloze Photoshop. Ogen wat blauwer, nek wat slanker, pukkeltje weg, geen probleem of corrigeer het lichaam. Een push-up-ph laat de handel er groter uitzien. Ook voor mannen, push-up-ondergoed voor stevigere billen... en ook voor een optische grotere voorkant. Natuurlijk is er borstvergroting. Vanaf 3950 euro muziekinstrumenten. Een elektrische piano met het uiterlijk van een akoestische elektrische gitaar die je nieuw koopt met de slijtplekken zoals de gitaar van John Mayer. Die heeft hagelnieuwe spijkerbroeken die eruit zien alsof je ze jaren hebt gedragen. Rijden in een terreinwagen en dan nooit het asfalt verlaten. Foto's maken en er daarna een jaren zeventig filter overheen gooien. Het is allemaal nep. We worden belazerd. Er wordt gemanipuleerd, gefilterd en opgepoetst. Niets is wat het lijkt. En erger is dat we er allemaal aan meedoen en dat nog mooi vinden ook. Um, nou ja, je kunt zeggen dat um, het filteren van de werkelijkheid. dat dat een. Um, essentieel onderdeel van het leven is. Mensen en alle dieren en planten zijn opgebouwd uit cellen... vertelt filosoof Jos de Mul. Want als je alles maar binnen laat stromen, dan zou een cel uiteenvallen. Allemaal kleine hokjes met de celwand als afscheiding. Die wand is een filter. Sommige dingen mogen erin, andere niet. Dat is om te overleven. Het filteren is goed voor cellen. Maar ook voor grotere organismen. We nemen ons oog, bepaalde golflengte kunnen we zien, andere zien we niet. En onze oren doen hetzelfde. Bovendien is het gehoor in staat om voorbijrijdende trams te negeren... zodat we een gesprek kunnen verstaan. We kunnen de realiteit, als we die als geheel tot ons zouden willen nemen... die zou ons compleet overspoelen. We filteren en er wordt voor ons gefilterd. We zien maar een deel van de werkelijkheid. Maar welk deel? In een ongekend tempo vult onze wereld zich met processors en beeldschermpjes. YouTube zegt dat elke minuut ongeveer 60 uur aan video wordt geüpload. Met smartphones en tablets kan je razendsnel... en heel eenvoudig zelf iets maken en publiceren op internet. Een foto, een filmpje, noem maar op. En natuurlijk bekijken we ook het werk van anderen... Het is een onophoudelijke stroom aan Facebookberichten, Twitter Twitterplaatjes, longreads, grappige foto's, nieuwsberichten, grafiekjes, computeranimaties. We hebben voortdurend schermen voor onze ogen. Het is fantastisch. Maar al die uren zien we voorstellingen. Geen echte dingen. Ons wereldbeeld raakt meer en meer gemedieerd. Hoeveel van wat u vandaag heeft gezien kwam van een beeldscherm? Hoe ver kunnen we gaan met het veranderen van de werkelijkheid tot iemand zich belazerd voelt. Laat ik een voorbeeld nemen. Onze muziek. Die ligt me na aan het hart en ik praat er graag over. Hey, ik ben begonnen als assistent programmatechnicus. Of aankomend assistent, want dan... Uh dan ben je het nog niet, dan moet je het nog worden. Alfred Koster. Elke VPRO-radiomaker kent hem. Hij is geluidstechnicus en ik werk al jaren met hem samen. Ik beschouw hem als een mentor en hij opende voor mij de ogen. We worden al jaren genept met iets wat heel onschuldig klinkt. En, met wagentjes rijden krijg je je rijbewijs. En dan ga je met wagentjes rijden overal in Nederland. Congresjes, sport, de blubber in je oren, s'avonds als je terugkomt. Een jaar of dertig geleden begon hij bij de omroep. En dan begin je met... Letterlijk de dominees en de buitenlandse werknemers, zoals dat vroeger heette. En uh, ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Alfred maakte onder andere montages voor Hollandok en Argos. De bandrecorders hebben plaatsgemaakt voor Pro Tools... een professioneel audiobewerkingsprogramma... dat in vrijwel elke geavanceerde studio is te vinden. Daarmee kan je met audio zo ongeveer alles doen wat je wil. Ik werkte in het uh, voormalige muziekpaviljoen. Dat heette toen muziek, dat heet nu Audio Centrum 1... Uh, daar repeteerden de, de Kinderen voor Kinderen altijd op zaterdag. Altijd die guppies die dan vrij hadden en aan het oefenen waren. En dan was je in gesprek met de muziektechnici die, die dat dan deden. En uh, ja, die klaagden er vaak over dat die kinderen zo vals zongen. Dat ze echt zo vals zongen. Die zeiden van ja, kinderen kunnen per definitie niet zuiver zingen. Mm -hmm. In die leeftijd, hè, vanaf 8 tot 13, 14, denk ik dat die Kinderen voor Kinderen waren. Zijn nog niet genoeg getraind? Of? Nee, er zijn natuurlijk altijd nachtegaaltjes bij... Dat zijn de kindsterretjes die wel heel mooi hoog kunnen zingen. Totdat de baard in de keel komt. Mm -hmm. Maar per definitie zingen ze een beetje vals. Ja, dat kan niet bij een opname. Dus dan, dan grijpt de computer in. Toen was er ook al Pro Tools. En dan. Er is een plugin, dat is een uitbreiding van Pro Tools. En die trekt gewoon die stem maar naar de goede toon. Klaar ja. voor de start, los En met iedereen. Werd het opgenomen en werd het in de mix. Werd dat gewoon hersteld? Dan, dan, dan zaten ze tegen met toon aan. En die elektronica die verhoogt dan dat die toon zodanig dat die zuiver is. Hoe lang gebeurt dat dan? Nou, vanaf het begin van Protos. Dus dat is al... Nou, twintig jaar. Twee jaar of twintig al? Ja. Ja. ja. Ik weet niet hoe lang is Kinderen voor Kinderen nu. Ja, 35, 35. Ja, nou, twintig, 25 jaar, denk ik. Ja. En nee, ik weet niet of specifiek deze kinderen voor kinderen liedjes zo autotune zijn gehaald. Maar dat is nou precies het punt. Ik weet dat ik kan worden genept en ze zetten het er niet bij. Soms doen we wel streng, maar we hebben het heel En niet alleen bij, bij, bij kinderen voor kinderen hoor, ook in, in Toenar Foto particulieren. Hmm. Uh, met Ernst Daniel Smit, een programma wat er volgens mij nu niet meer is. Wat ook over zang gaat. Een van de, de talentenshows, zeg maar, waar, mm -hmm. wat, uh, wat zo uh, populair is. Daar werd ook de autotune gebruikt. Want ook die, hè, dat werd opgenomen met publiek en noem maar op. En dan ging, gaat het naar de geluidsnabewerking. Dat, dat gebeurt vaak bij muziekproducties, ja. bij tv. En dan werd het gewoon, werden al die sporen werden door Protos heen gehaald. En die zullen werd uh, een nachtegaaltje ja. op het moment dat het nodig was... Dus de, de, hij heeft het zelf verteld. Yeah. Autotune dus. Even een kleine demonstratie. Dit is een onbewerkte opname, zoals ik het zing. I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance. For a pocket full of mumbles, such our promises. Dat is niet zuiver. En dit is met autotune. I am just a poor boy, my Alle noten die ik zong zijn door de computer omhoog of omlaag bijgesteld... tot ze keurig in C staan. Dit is extreem ingesteld, maar je kan het ook zo doen dat je het nauwelijks hoort. En dat is wat bij Kinderen voor Kinderen wordt gedaan. Het klinkt alsof ze fantastisch zuiver kunnen zingen. Ik vind het het belazeren van je publiek, maar ook van de zingende kinderen. Zoals ik ooit eens dacht dat ik fantastisch hard kon fietsen. Terwijl eigenlijk mijn vader tegen mijn bagagedrager duwde. In 1998 maakte de Amerikaanse zangeres Cher een comeback met de hit Believe. In dat popnummer maakt ze gebruik van autotune als een effect op haar stem... In Believe is het extreem ingesteld door producer Mark Taylor. Hij deed het eerst op zijn experiment, zo vertelt hij in een interview. En toen Cher het hoorde, vroeg de producer haar of het er weer af moest. Ze antwoordde: Over my dead body. Het is een grote hit en sindsdien zetten veel artiesten Autotune in als effect. Cher was de eerste die het hoorbaar instelde. Ondertussen werd het als een beetje overal onhoorbaar gebruikt om oneffenheden in de zang van artiesten te corrigeren. Dat vertelt de uitvinder van Autotune in een interview met een Amerikaans wetenschapsprogramma. De studio's hielden hun mond erover. Nadat Millie van in 1990 genadeloos was neergesabeld als bedrog... hielden ze graag te schijnen op dat alles wat op hun platen stond echt was. Millie van moest de gewonnen Grammy teruggeven. En we kunnen deze knop naar zero, wat betekent instantaneously naar de nieuwe pitch. Use it that way. In de tijd voor Autotune werd bij opnames veel tijd besteed aan zangers om ze op de juiste toonloogte te laten zingen en om een emotioneel goede uitvoering te krijgen. Nu richten studio's zich vooral op het laatste en maken ze zich niet druk om de toonhoogte. De zanger gaat naar huis en ze fixen het wel in de mix. You tell me a singer can sing into a microphone? A bad note. En uit de speakers komt een good note? Yes. Nou, dat is dat is evil. Te modifiëren is niet necessarily evil. Mijn vrouw wear's make-up. Is dat evil? Of autotune verwerpelijk is. Hij antwoordt: Mijn vrouw draagt make-up. Is dat verwerpelijk? Afgelopen jaar had de Canadese zanger Michael Bublé een hit met het nummer It's a Beautiful Day van zijn album To Be Loved. Ik hoorde dat op de radio en ik spitste mijn oren. Hoor ik nou autotune? Ik kon het me eigenlijk niet voorstellen. Dit nummer komt van een album van Boublet met allemaal oude jazzliedjes... die ook gezongen zijn door grootmeester Sinatra. Boublet ziet Sinatra als een voorbeeld en zingt, gedraagt en kleedt zich ook graag zoals hij... En Sinatra en AutoTune zijn twee begrippen die ik niet bij elkaar krijg. All be honest with you on my original songs. If you listen to like my new track called It's a Beautiful Day, mm. I have dat. that. Ja dus. I use it as a means to get onto pop radio, onto top 40 radio. I mean, it's kind of like an effect, I guess, that you hear so much on modern radio that if you don't have it, you don't really get played. An effect. Want zo klinkt pop nu eenmaal tegenwoordig, zegt Marco Buble. Sterker nog, hij vermoedt dat Frank Sinatra en Elvis het ook zouden gebruiken... als die nu hadden geleefd. Ik vind het vals spelen. Ik weet hoe hard je moet studeren om een instrument te beheersen. De vergelijking die de uitvinder van Autotune maakt... met de make-up van zijn vrouw klopt niet helemaal. Want zuiver zingen is iets waar je jezelf op kan trainen. En op een schoonheidsideaal niet... Ik denk dat het beter is te vergelijken met doping bij het wielrennen. Je gaat harder dan de concurrentie. Die heeft hard getraind, maar heeft het nakijken. Wil je winnen op middeltjes of op karakter? Eind januari won Michael Bublé met To Be Loved... een Grammy voor Best Traditional Pop Vocal Album. Ik begrijp het niet. Bublé kan heel goed zonder als je het mij vraagt. En nu hoor ik een album met een nepstem. Heart. For anything, before you're coming. Ja, toch? Ja, ja dat zit hij al. Lord, I've got it easy. Ja, ik hoor hem werken. Ik kan hem niet meer horen zonder dat ik denk van ja. ja, ja <laughs> op een gegeven moment hoor je het. Ja. En dan weet je het plezier van het luisteren naar muziek weer kwijt. Ja, omdat ja, je een te veel weet dan. Shit. <laughs> <Ja>. <laughs> Jeroen van Itterson, Hij is muziektechnoloog, adjunct-directeur aan de muziektechnologieopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En hij heeft een eigen praktijk. Hij werkt met een keur aan Nederlandse artiesten, van Hans Dulfer tot Guus Meeuwis. Bij vrijwel elke muziekopname komen producers zoals Jeroen om de hoek. Of het nou klassieke muziek, jazz, pop of hip-hop is, ze zitten in feite tussen de technicus en de muzikanten in. Jeroen heeft een mooie definitie voor wat een muziekproducer in het algemeen nu eigenlijk doet. Het uh, omzetten van muziek van de ene toestand naar de andere toestand. Dus muziek is er al. Uh, en uh, hetzij doordat het uh, alleen nog maar geschreven is of een demootje. Of hetzij omdat het uh, iets is wat in de studio gedaan is. Uh, uh, en het moet naar een podium. Mm -hmm. dus, uh, er moet van uh, uh, een bestaande track uh, door een band een cover gemaakt worden. Het zijn voortdurend omzettingen van muziek. Mm -hmm. En uh, alles wat daarbij komt kijken zou je produceren kunnen noemen. En dat klinkt bescheiden, maar met name in de pop zijn producers niet te onderschatten. De Amerikaanse R&B zangeres Beyoncé Knowles bracht eind vorig jaar een album uit... waaraan 24 muzikanten hebben meegewerkt en 52 producers en opnametechnici. Die zijn allemaal de muziek aan het omzetten in verschillende stadia... nadat de muzikanten het hebben gemaakt. En het zijn met name producers die beslissen of iets door autotune wordt gehaald. Ben je wel eens tegen de grens aangelopen die van... ja, wacht even, die ga ik niet doen... Het kan wel, maar ik doe het niet. Uh, nee. Uh, nou, uh, dat, niet dat ik me kan herinneren. Als er wel sprake is van een grens... Uh, dus die, die weet ik goed uh, zeg maar onder controle te houden. dus uh, Daar kom ik niet mee in clash. Als er wel sprake is van een grens, dan is die altijd... waar is het voor bedoeld? En kan dat? Als het passend is in, in de context waar het voor bedoeld is... Ja, dan is er niks aan de hand. Hoeveel echte muziek hoor je nog, vraag ik me dan af. Jeroen geeft een voorbeeld, een voorbeeld van filmmuziek. Traditioneel spelen echte orkesten met echte muzikanten dat. Films met een laag budget kozen voor orkestmuziek uit een computer. Maar tegenwoordig gebruiken blockbusters graag een hybride vorm: een traditioneel orkest gemengd met een computerorkest. Waarom wordt dat gedaan? En dan kom ik bij waarom dat passend is. Omdat we het hier dan vaak hebben over Hollywood blockbusters en dat soort dingen allemaal, en die gaan over effect. En uh, met een, een virtueel orkest kan je een veel grotere knal uit laten delen bij een explosie of een achtervolging of wat dan ook dan met een echt orkest. Terwijl een echt orkest veel meer rijkheid heeft. En uh, om die reden worden dan bij dat soort producties beide ingezet. V vind je dat, dat, dat, dat, dat wij dat als publiek zouden moeten weten, dit soort dingen? Eh... Uh... Nou, ik heb er niks op tegen, maar ik weet niet of je erop zit te wachten om dat allemaal te weten. Wat, wat wel zo is, dat ken ik wel van mezelf. Dit soort dingen weten kan wel het plezier in muziek vergallen. En dan raak je geïrriteerd misschien door die autotune, omdat het een heel verhaal is geworden. En uh, dan, dan, dan raak je dat plezier in muziek kwijt. Dus ja, er zit een gevaar in, maar voor de rest mag iedereen alles weten. Het is dus exact tot mij overkwam, hè? Toen ik naar de auto zat te luisteren naar Michael Bublé. Alleen nog maar dat ding hoorde. Nou, dat ik dacht van... Dat, ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en helemaal vergat dat het eigenlijk best een heel leuk liedje is. Het is eigenlijk een heel vrolijk liedje, ja. ja. Maar dat was, voor mij was het helemaal verpest toen ik, toen ik dat in één keer in de gaten... en zeker toen ik wist dat het ook daadwerkelijk gebeurd was. Dat hij het bewust had uh, ingezet, ja. Ik vind dat prima. Ik, doe het ook altijd, ik zeg in het begin niks. Ik laat ze altijd gewoon doen wat ze, wat ze willen doen. Want een, een technicus doet ook zijn werk. Um, maar als we daar dan eenmaal zijn, dan, uh, dan uh, maak je wel even een opname... en loop je meteen naar de controleruimte om mee te luisteren. En ook meteen uh, commentaar te leveren als er dingen niet goed zijn. Hmm. En dan weet je ook al vaak heel snel of iemand weet wat hij aan het doen is of niet. Dit is haar Jelma, mijn broer. Hij is drummer, jazzmuzikant en docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Ik praat met hem en zijn bevriende trompetist Thomas Welvaart... ook jazzmuzikant, componist en arrangeur. Beiden komen ze regelmatig in opnamestudio's... en technici hangen soms wel twintig microfoons aan het drumstel van mijn broer. Thomas heeft een vraag aan Oké, Je bent ingehuurd door iemand om in een studio dingen op te nemen. In hoeverre vind jij dat je nog... Uh zeggenschap hebt over je eigen sound. Dat hangt er vanaf. Heel veel dingen die ik doe zijn met een... zijn muziek waar de muzikanten eigenlijk bepalen hoe de muziek gaat klinken. Dat is niet altijd zo. Sterker nog, in de populaire muziek is er vaak een producer die bepaalt hoe het gaat klinken. Als de producer het bepaalt en als hij al een drummer inhuurt en geen computer gebruikt... Mm. Uh, uh, dan bepaalt hij alsnog de, de, de eindsound. En als dat goed is, weet hij wat hij wil hebben en dan... Luister ik uh, uh, naar wat hij wil. En dan probeer ik me daar zoveel mogelijk op aan te passen. Maar dat is eigenlijk echt een uh, studio-werk. Mm -hmm. um, de situatie waar ik het net over had, is meer als je met een eigen band of ja, met een of band zes. eigen ja. werk op gaat neigen, eigen repertoire. Dan bemoei je je ook met hoe de plaat gaat klinken natuurlijk. Haaije zegt in feite dat hij dan mee moet gaan... in het doel dat een producer voor ogen heeft met een opname. En dat hij zijn eigen idee over klank, opname en muziek... aan de kant moet schuiven. Nou Even terug naar wat oudere opnames misschien. Misschien in jaren 40, jaren 50. Hebben jullie daar platen van? Ja. ja. ja. Veel. <laughs> dat weet ik niet. Haaije en Thomas hebben beide een indrukwekkende muziekcollectie op vinyl. Je kan wel een duidelijk verschil horen. Maar wat wel opvallend is, is dat ook hele grote orkesten die werden met één microfoon opgenomen. Dus uh, dan hebben we hebben het dan over 1956 bijvoorbeeld... werd nog een complete big band met extra uh, houtsectie. Dat kon nog heel goed met één microfoon worden opgenomen. Dan heb je het natuurlijk wel over een orkest... wat regelmatig in de studio speelt waar het wordt opgenomen. Dus die zijn uh, helemaal gewend aan de akoestiek. Dan heb je het ook over een, een dirigent die precies weet... hoe die de band moet opstellen om een bepaald geluid te krijgen... Dus dat, wat dat betreft waren dat wel andere tijden. Voor hen is het verzamelen van vinyl niet een hippe hobby. Ze houden van de klank van het vinyl... maar het gaat ze vooral om de authentieke opnamepraktijk van toen. Wat maakt dat oude vinyl dan nou zo interessant? Uh, een van de redenen die voor ons als muzikanten heel erg leuk is... is dat je één op één hoort wat een muzikant kon in die tijd. Je kunt er namelijk als het eenmaal opgenomen is... Uh, uh, kun je er niks meer aan veranderen. Dat is gewoon wat het is, inclusief foutjes die de muzikant in kwestie uh, waarschijnlijk als foutje uh, beschouwde... waar die soms bepaalde opnames legendarisch hebben gemaakt... of juist iets speciaals hebben gegeven. In plaats van dat alles perfect is, omdat elke noot gecheckt is... en rechtgezet is, of op de juiste toonhoogte gezet is, of wat dan ook. En dan kun je ook nog zeggen dat dat ook een smaakkwestie is... maar het is in ieder geval qua tijdsgeest een verschil... tussen wat er vroeger gebeurde en kon en mocht... en wat er tegenwoordig uh, uh, Gebeurt. Nou ja, ja, je zou het kunnen uitdrukken als het, het klinkt uh, levender. Dus het klinkt, het klinkt minder steriel, minder glad. Je hoort dat alle muzikanten uh, vaak ook bij elkaar in één ruimte staan. Dus het, je, je kan dat soort dingen toch wel horen. En dat is, uh, ja voor mij is het een soort uh, extra energie die je, die je kan horen in de muziek En een extra soort, uh, soort ruimte die je ook zeker wel kan horen. Je had een mooie quote van uh, Buddy Rich. Wie was het nou? Wie is hij trouwens? Buddy Rich. Uh, ja, ja, ik weet niet wie dat is. Een <laughs> van de be bekendste jazzdrummers. Ja, maar in ieder geval uh, was hij technisch uh, ongelooflijk goed. Hij was dus een ongelooflijk muzikant. Maar die zei, uh, als je drie takes nodig hebt in de studio... misschien ben je dan niet zo goed. Alle muzikanten in één ruimte... Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat muzikanten om de beurt langskomen om hun aandeel in de muziek op te nemen. Ik ben blij met mijn LP's, met crooners, echte muzikanten die zonder hulp van techniek in staat waren om gewoon goed te zingen. Zoals Frank Sinatra, dacht ik. Want met alle muzikanten in één ruimte is nog niet het hele verhaal muziektechnoloog Jeroen van Ittersen. Ja, maar dan, dan, maar dan kom je weer terug bij die uh, definitie van... produceren is uh, omzetten van materiaal. Ja. En dat omzetten, uh, bijvoorbeeld van een live performance naar een opname... Het, het heet niet voor niks omzetten. Het is dus altijd, uh, het is niet transparant... Uh, het is altijd een, een vervorming van de werkelijkheid. Mm -hmm. uh, dus dat dat nu autotune is. Um, uh, in de jaren 50 uh, kwamen de eerste multitrack-recorders. En het eerste wat ze gingen doen met die drie sporen... is op twee sporen het orkest opnemen... en op één spoor geïsoleerd de zanger... zodat hij meer voor in de mix kon. Mm -hmm. en, en je dichter bij die zanger kon zijn. En die zanger, uh, daar kwamen ook de groeners vandaan. He, die zanger die kon ineens veel rustiger en zachter zingen. En veel intiemer. Um, en dat kon vroeger niet... Dus dat was ook een gemanipuleerde werkelijkheid. Het zijn allemaal gemanipuleerde werkelijkheden. Het is all in the game, het hoort erbij, door die transformatie. Dat kan niet anders. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you. Het doet me allemaal een beetje denken aan de film The Matrix. Dat is een science fiction film uit 1999. Kunstmatige intelligentie heeft er in de wereld overgenomen... en de mensen dienen alleen als energiebron voor machines. De lichamen worden gekweekt en geoogst als gewassen. De geesten van de mensen verkeren in een door machines opgezette virtuele wereld, de Matrix. Ze zijn onwetend dat er een echte wereld bestaat. Alles is schijn. Het is de wereld die over je ogen om je van de waarheid De film kent een filosofische grondslag. De allegorie van de grot van Plato heeft duidelijk als inspiratie gediend. In die metafoor beschrijft Plato de wereld als een grot. Mensen zijn gevangen genomen en kunnen alleen naar de wand van de grot kijken. Daar zijn schaduwen te zien van wat anderen voor een vuur langs laten gaan. Dat is alles wat je ziet. Je neemt de pill. Je blijft in wonderland. En ik show je zien hoe the de hole gaat. Plato beschrijft de filosoof als iemand die zich kan bevrijden... die zich kan omdraaien en de waarheid kan zien. En het is niet een fijn proces om de waarheid onder ogen te komen. Is this isn't real? What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell... what you can taste and see... then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Je zou kunnen zeggen dat wij steeds meer naar de schaduwen op de wand van de grot zitten te kijken. Met die enorme toename van de beeldschermen om ons heen. Wat daarop wordt gepresenteerd is niet echt. Het is maar een voorstelling. Trouwens, wij van de radio. Wij zijn geen haar beter. Radio is illusie. Er is, er is geen realiteit. Mijn geluidstechnicus Alfred. Ja, maar dat is niet erg. Want het is, je moet ook de werkelijkheid veranderen. Als je precies zou kunnen registreren wat er was, dan mis je dingen. Hm. Waarom? Omdat je die fantasie moet kunnen prikkelen. Mm -hmm. ja, een, een bekend voorbeeld wat ik altijd geef... je zit bij een concert en je denkt, dit klinkt ideaal. Je zit daar in een zaal en je denkt, nou, dat geluid kan niet beter. Uh, als je dat dan later terug zou horen... Hè, ik heb het wel eens gedaan door gewoon een goede recorder met twee microfoons hm. te in te zetten... als je dat dan later terug hoort, dan klinkt het gewoon nergens naar. Waarom? Nee. Omdat je dat, dat beeldaspect mis je... Dan ga je letter op van, oh, het was eigenlijk wel vals. En het was eigenlijk wel een galmput. Het klonk eigenlijk nergens naar. Maar die hele belevenis is dus anders bij radio. Dus je moet, je moet extra dingen doen bij radio. Je moet, je moet heel dichterop gaan zitten bijvoorbeeld. En dan kunstmatig wat, wat toevoegen. En uh, snap je, je Ruimte moet het, een, be moet toevoegen, je moet het een, toevoegen, een beetje overdrijven. Een beetje overdrijven? Ja. ja. Nou ja... Overdrijven, je, je, je, je moet het op een andere manier presenteren. Juist omdat je die beleving anders hebt dan wanneer er beeld bij is. Ja. Dat is waar. Deze documentaire bestaat uit honderden losse stukjes audio. Ik manipuleer ook voortdurend. Mijn eigen stem heb ik opgenomen in een stille ruimte. Met een grote microfoon en behoorlijk wat compressie. Dat heb ik gedaan zodat mijn stem het zwaarst klinkt van allemaal. Bovendien heb ik deze voice-over wel vijf keer opnieuw ingesproken... Dus hoezo één take? En dan zei je net van uh, radio is een illusie. Ja. Um, nou ja, in, in de radioprogramma's waar ik mee te maken heb... Hè, als je een verslaggever hebt die ergens uh, een koekenbakwedstrijd verslaat... ja, dan is er weinig illusie, dat vertelt gewoon wat hij ziet. En dat het een prachtige pannenkoek is en dat ze lekker zijn... daar valt niet veel aan te veranderen. Nee. Maar als je een documentaire maakt... Dan, dan, uh, ja, dan is er een bepaalde filtering en dan uh, is er een bepaalde vertekening en een kleuring. Dat vind ik allemaal niet zo erg. Hmm. Maar, maar waar zit de grens dan? Want je zei wel van zo'n talentenshow waar dan dus kennelijk met, uh, met een soort uh, tanhoogtecorrectie gewerkt wordt. Dat vind je, je belazer. Maar is het, vind je dat er ergens? Nee, in? omdat je dan de suggestie geeft dat iemand een bepaalde kwaliteit ja. heeft die die niet heeft. Ja. Maar als jij zegt van oké, okay, we, we, we lopen daar en, en, en, en, en, en, en, en, en dit en dat... Uh, je beschrijft het en je maakt dit iets mooier dan het is. Dat doet niets af aan het waarheidsgehalte voor mij. Hm. Wanneer gaat een fijne, opgepoetste voorstelling over in een gevoel van belazerd worden? Willen we ons omdraaien in de grot? Tenslotte, filosoof Jos de Mul. Kijk, dat is natuurlijk wel, wel een belangrijk, ook moreel punt. Je kunt zeggen aan de ene kant... filtering van de realiteit is eigen aan leven... en ook eigen aan mens zijn. Zonder die filters kunnen we niet leven. Maar er doen ze natuurlijk ook situaties voor... Waardoor je, waar, waar je die filters kunt gebruiken om anderen te misleiden. Als ik iets filter en het verkoop als authentiek... dan kan iemand zich terecht belazerd voelen... Ja? Um, en dat is iets um, dat te onthullen. Hè? Dat zou je een soort puberale hè, tendens ook kunnen noemen. Hè? Als je zegt, ja, ik ben altijd voor de gek houden. Want in werkelijkheid is het zo. Hè? Of um, Sinterklaas bleek toch niet te bestaan. <lacht> hè? Dat, dat, is, ja, dat voel je je even bedonderd natuurlijk. Ja. Maar um, je moet je dan niet laten verleiden door het idee... alsof er wel een echte realiteit zou zijn. In plaats van die filter. Want iedere realiteit is gefilterd. Wat van belang is, is denk ik um, dat het de, de, deze ideeën de mythe doorprikken dat er zoiets als een authentieke realiteit bestaat. Want uh, mijn idee is dat um, die mythe van de authenticiteit dat die veel onheil met zich meebrengt. Um, kijk, als, als je een plaat wordt verkocht. Um, waarvan je denkt dat het authentiek is terwijl um, het geluid gefilterd en opgepoetst is. Dat is vervelend, maar dat is nog niet wereldschokkend. Maar uit de naam van die authenticiteit zijn natuurlijk ook veel rampen in de wereld geschiet. Denk aan het idee van het, uh, het authentieke volk wat je wil nastreven... waardoor volksvreemde elementen in het land uitgezet moeten worden of vernietigd moeten worden. En denk maar aan de geschiedenis van de 20e eeuw waar dat gebeurd is. Dan is zeg maar, het idee van authenticiteit is, kan zeer gevaarlijk zijn. je moet je bewust zijn van het feit dat wij altijd filteren. En dat, um, dat kan je ten eerste een zekere bescheidenheid uh, bijbrengen... in de zin dat je ook beseft dat de manier waarop jij de realiteit bekijkt... niet de enige mogelijke is. En dat anderen ook filters gebruiken en misschien wel andere filters dan ik gebruik. En eh, kijk, zolang je denkt dat jij de authentieke kijk op de zaken hebt... en de anderen het verkeerd hebben... dan kan dat makkelijk ontaarden natuurlijk ook in onaangenaam gedrag. Eh, of eh, zelfs oorlog. Eh, als je eh, probeert de, het, het, het filter van de ander eh, te doorzien... Eh, zoals je ook je eigen filtering doorziet... dan kan dat een stukje onheil voorkomen, denk ik. We zitten nog maar aan het begin van de informatierevolutie. De wereld zal nog veel digitaler worden... en het bewerken van afbeeldingen van de werkelijkheid... wordt nog veel eenvoudiger en algemener dan het nu al is. Het is misschien een goede zaak dat we weten dat we worden belazerd. En dezelfde beeldschermpjes die ons zoveel nep brengen... kunnen ons er ook over informeren. Het is beter je af en toe belazerd te voelen dan onwetend te blijven... Verraad van de voorstelling. Een documentaire van Botte Jellema. Met speciale dank aan Jos de Mul, Alfred Koster en Jeroen van Itterson. Eindredactie Anton de Goede. Wilt u reageren dan is ons e-mailadres redactie.hollanddoc.nl Dus redactie.hollanddoc.nl En wilt u deze of eerdere uitzendingen nog een keer beluisteren... of wilt u meer informatie terug kunnen lezen... ga dan naar deze website...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 In de serie Architectuur de Andere Ogen... leiden vier blinde of slechtziende gidsen ons rond in een bekend gebouw. Als je niet kan zien, wat blijft er dan over van de beleving van architectuur? Heel veel blijkt in de serie Architectuur de Andere Ogen. In deze vierde aflevering volgt radiomaker Joost Vilgoof... cabaretier, radiomaker, schrijver... en natuurlijk mijn voorganger als holland -Doc presentator Vincent Bijlo. En samen dwalen zij door de Amsterdamse beurs van Berlage... Een ontwerp van Vincents overgrootvader, H.P. Berlage. Damrak in Amsterdam. Het is een mooie, dampige dag waarin heel veel geuren vrijkomen. Je hoort aan het zuizen der banden dat het net geregend heeft. Amsterdam ruikt natuurlijk gewoon weer... Zoals Amsterdam altijd raakt, naar ik met uitjes, een beetje patat. En wij gaan nu de beurs van Berlaag treden. Gebouwd door mijn overgrootvader H.P. Berlaag. Mijn oma natuurlijk, de dochter van Berlagen, werd natuurlijk als een soort heldin ontvangen hier dan mochten voor de kleine Vincent mochten alle deuren open... en dan mocht alles gevoeld worden en aangeraakt worden. Voor mij, als vijf, zesjarige, kan dit gebouw elk gebouw zijn. Omdat als blinde is, is een gebouw niets meer dan klank. En, en materiaal van de vloer. Maar toch voornamelijk klank. verandert het meteen ontzettend. En nu zijn wij in de kluis. Het is echt een hele goede ruimte om in te zijn. Bijna geen galm, maar heel, heel weinig. Het grappige is dat voor, voor blinden kunnen ruimtes soms heel flexibel zijn. Want als je heel zacht in deze ruimte praat... dan zou deze ruimte heel klein kunnen zijn. Maar... Als ik haar ga praten, dan hoor je dus overal de echo's en de galmpjes. Dan weet je dat die groot is. Ik weet nu wel inmiddels dat dingen soms helemaal niet kunnen zijn wat ze lijken. Ruimtes en afstanden zijn voor blinden vaak veel groter. Omdat je ze echt... Je kan het, het universum soms maar, alleen maar met je armen omspannen en... en een zandbak kan voor mij al bijna een woestijn zijn. Als ik er geen stap in zet en als ik blijf staan in het midden... heb ik als kind echt wel... Als kind kan je daar mooi over fantaseren. Want dan kan je dus inderdaad midden in die zandbak staan... en bij jezelf denken, dit is de Sahara. Hier heb je hele rare echo die erin zitten. Trr trr. Trr. Dat klinkt echt trr. Eigenlijk is dit een soort... soort Doos in de beurs. Hè? Want dit hoort dus niet bij de, bij de oorspronkelijke. We weten niet of Opa dit goed gevonden zou hebben. Goed je hoor, als je nou weer buiten komt. Je betreedt echt een volkomen andere wereld. Leuk is dat eigenlijk. Je zit echt in een doos daar. En dan kom je hier opeens weer terug, waar je ook inderdaad de dingen van afstand al hoort. Dit is... Wacht even. Dit zal hoofdingang zijn, hè? waarschijnlijk. Ik heb natuurlijk nooit een idee gehad van totaal aanzichten van gebouwen. Dus ik heb geen idee van wat er zo al staat. Buiten, aan gevels, aan... En... Daken, torentjes, voor zo'n totaal aanzicht van zo'n gebouw, heb je absoluut een maquette van nodig. Ik voelde me ook soort, toen ik dit voor het eerst voelde, een soort. Uh... Ah, bijna een soort, soort godje dat werd opgetild... en opeens uh, zo'n heel gebouw kon omvatten. Dat was voor mij ongekend. En maar dam, jongen, dat is, voor mij, dat is voor mij een paradijs. <laughs> dat is echt geweldig. Waarom? Nou ja, omdat het allemaal, omdat het allemaal handzaam is. Kijk, uh, wat je moet doen om, om iets voor blinde toegankelijk te maken aan gebouwen... is het handzaam maken. Echt op handformaat. Kijk, als je handen je ogen zijn, moet je natuurlijk altijd actief op zoek gaan naar dingen om te bekijken. Dus dat is altijd wat je moet doen. Is dat? Geweldig. Ook weer zo robuust. Zo'n ronde, ronde pilaar, maar dan ook echt gewoon helemaal rond. Oh nee, wacht even. Nee, wat nee, natuurlijk geen Het is maar een, een pilaar. Het is gewoon een afgeronde muur. Toch? Het is gewoon een poortje, denk ik. En mijn beelden, ook die ik in mijn hoofd opbouw... worden heel langzaam opgebouwd. Want het zijn allemaal beelden die... tot stand komen door twee hele kleine handjes die achter mijn ogen zitten. En die voelen het object. En zo bouw ik het op. Bovendien heeft het object dan gelijk, wat beeld wat ik opbouw, heeft gelijk warmte of kou of voel ik het soort materiaal ervan. Maar dat betekent dus dat bij mij de, de, de beelden die ik heb, die zijn nog veel meer met emoties verbonden dan bijziende, Omdat de beelden bestaan bij de gratie van die, van die emoties, van die sferen van warmte, van kou. En wat bij Berlage altijd zo ontzettend leuk is... is dat, dat alles... was al monumentaal toen het gemaakt werd. Dus het, het is van een, van een stevigheid en, een, en, een, en, een, en een, uh, een robuustheid. En dit gebouw is... wat het leuke aan de beurs is, is dat hij ook precies zo klinkt als dat hij is. Je hoort de akoestiek van een, van een stevig, robuust, naakt gebouw. Want het gebouw laat ook al... Berlage liet alles zien wat hij, uh, wat hij gebruikte. Je mag zien waar alles van gemaakt is. Berlage houdt niks verborgen. Ja. Dit is nog niet te bijna Maar dit is wel een fijne stoel. Ik zal er eens even voor de luisteraars op gaan zitten. Ach ja, het is heel bella, Gewoon recht. Maar wel hele leuke rondjes voor op de armleuning. Waar je dus precies de muis van je hand op kan leggen. Fijne stoel. Nu wil ik achter mijn bureau eigenlijk. Voel je dat hier ook weer, die, die rust die erin zit? Het is bijna, bijna wat, je in, wat je in een dorpskerk kan hebben, dat je gaat zitten. Je gaat ze nadenken van, oh god, jezus Christus, waar ben ik nou toch allemaal mee bezig? Een ruimte kan, uh, kan concentratie afdwingen. En hier ruikt het dan weer veel stoffiger. Dit is uh, heerlijk stof. Dan zie je echt zo'n oude kasteel in lucht ja. Wat maakt nou in een, in een gebouw veel prettiger om in te zijn dan, dan een ander gebouw? De, de, de echte beleving van een gebouw. Hè? Dus of je er langer kan zijn of je of je op je gemak voelt... Het zijn vrij onberedeneerbare dingen soms. Kijk, als je je neerlegt bij het feit... dat er een aantal dingen gewoon niet toegankelijk zijn, letterlijk... en niet, niet te bevatten... dat maakt het leven natuurlijk een stuk prettiger, een stuk draaglijker... dan dat je altijd maar op zoek bent en op jacht bent... Want dan kan je ook pas echt die, die nieuwsgierigheid ontplooien. Oh. Wat is dit voor schietgat? Waarom zit dat erin? Wat is daarachter dan? Oh jongens, dit is ook leuk. Hier, wat is dit voor draaiknopje? Een stenen draaiknop. Ja, dat is ook grappig dat dat zo is uitgevoerd. Zo'n hele reliefmuur. Ik Zag ik, opa heeft het eigenlijk allemaal voor mij gemaakt. Dat ik het zou kunnen voelen. Dat was het vierde en laatste deel van architectuur door andere ogen radiomaker Joost Wilgenhof en Vincent Bijlo, u En ze dwaalden door de Amsterdamse beurs van Berlage, zoals gezegd, een ontwerp van Vincents overgrootvader, HP Berlage. De eindredactie van deze vierdelige serie is gedaan door Marloes Elings en Arno Peters tekende voor de techniek. En architectuur De Andere Ogen is als luisterboek verschenen bij uitgeverij Waanders, samenstelling Martijn Jordans, Bastiaan van der Kraats en Marij van den Wildenberg. Dit is Holland Doc Radio. Gisterochtend overleed in Fort Worth in Texas... op 98-jarige leeftijd dichter en bioloog Leo Froman. Dankzij Maurits Rubenstein... neefje van de schrijfster en columniste Renate Rubenstein... is er een luisterboek met gedichten van Leo Frooman verschenen... door de dichter zelf voorgelezen. Opnames die gemaakt werden in april 1987. Voordat wij u het gedicht iets over heldhaftigheid laten horen... dat toen de tijd nog niet eerder was gepubliceerd trouwens... legt Maurits Rubenstein uit hoe die opnamen tot stand kwamen... hoe hij belandde bij Leo Froman en zijn vrouw Tieneke. In 1987 vloog ik met Michel, Michel Wijsvis, waar ik de geluidstechnicus van was... naar Amerika, New York... om daar een concert te geven. En... Renate, die mij altijd goede adviezen gaf en zei wat ik moest opnemen, vertelde mij dat ik langs moest gaan bij Leo Vrooman om ook met hem een opname te maken van zijn gedichten. De naam Leo Vrooman zei me wel iets, maar ik had zijn gedichten nog nooit gelezen. Um, ik heb hem opgebeld en hij vond het allemaal prima en hij vond het leuk zelfs. En uh, na ons concert in New York ben ik de volgende dag... 26 april 1987 naar hem toegegaan... aan de andere kant van New York, in Brooklyn. En had daar mijn pas nieuw gekochte Sony Professional Walkman... gewoon een cassette recorder, maar dan wel draagbaar... van hele hoge kwaliteit, in mijn tas gestopt... en neergezet, vervolgens bij hem thuis om opnames te maken, om hem gedichten te laten voorlezen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik geen ene moer snapte... op dat moment van de gedichten die hij voorlas. En net als bij eerdere opnamen... ik was waarschijnlijk gewoon nog te jong en een te onervaren dichter, lezer... om ze ook daadwerkelijk te begrijpen. Maar ik heb daar wel een hele gezellige dag gehad. En Leo die zat in zijn stoel een beetje onderuitgezakt... En las mij die gedichten voor. En ook bij dat voorlezen begreep ik niet zoveel van die gedichten. Maar ik was wel onder de indruk van hem. Want hij was iemand die al zijn huiskamer vol had staan met Apple computers. Hele grote toen nog waren dat. Hele grote computers. En daar was ik erg van onder de indruk. Als technicus was ik daar eigenlijk meer in geïnteresseerd dan in de gedichten. Afijn, we hebben die gedichten opgenomen en hebben vervolgens een uh, lange wandeling gemaakt door het stadsdeel waar hij woonde en liepen naar, in mijn herinnering, de zee toe. Maar uh, Brooklyn ligt niet aan zee, ligt natuurlijk aan de Hudson en daar waar hij woonde was die breed, een hele brede uh, rivier en dat heb ik in mijn herinnering als zee gemaakt en... Hij vertelde mij van alles en liet me van alles zien. Maar ook daar was ik eigenlijk weer meer geïnteresseerd... in de ontzettend prachtige, mooie, oude Amerikaanse sleeën... die ik om mij heen zag dan in de gedichten. Desalniettemin hebben we een gezellige middag... en op de terugweg liepen we op een gegeven moment langs een stalletje... van een Aziatisch uitziende jonge jongen... Ik denk net een paar jaar ouder dan ik toen was... Wat zal die geweest zijn? Ik was volgens mij rond de 1, en die jongen die daar stond spulletjes te verkopen was, denk ik, 4, 25. En hij kocht voor mij de Statue of Liberty, maar zonder armen eraan en zonder dus ook de fakkel daarboven. En hij gaf mij dat en zei, deze moet je goed bewaren, dit is jouw aandenken, dit is voor jou New York. En ik heb hem hier nu in mijn hand... en nog steeds heb ik inderdaad deze Statue of Liberty... zonder de Liberty eigenlijk... bovenop mijn bureau staan. En denk dus nog dagelijks... aan deze bijzondere middag met Leo Vrooman... en natuurlijk ook Tineke... die op de achtergrond daar de hele tijd bij aanwezig was... en aandachtig luisterde naar... hoe Leo zijn gedichten daar aan mij voorlas... Iets over heldhaftigheid. Eén. Kan ooit een kain te slecht genoeg de dood zien in zijn eigen zaad? Dan eerst nog ongeveer te vroeg en nu ook ongeveer te laat. Het kind dat nooit een vaandel droeg wordt in zijn vaders vlag gebraad. Maar helder lopen nog op straat met een geweten voor de boeg. Neem de heldin die goed nog kwaad en zelfs nooit een vliegje sloeg. Dus martelingen ondergaat en tot het einde netjes doet... omdat ze denkt dat het zo moet, omdat het beter staat. 2. Alomstreeks bijbelige jaren... bewogen mensen die misschien tussen pijnige en paren... het verband niet konden zien. Hij drukt nu een sigarettenpeuk tussen haar zwak geworden dijen... omdat ze deuken of ze vrijen en stuipen... net als half geneuk. De smok van die geschroeide haren en straks de etterende blaren, en daarvan de vermoeide reuk, wil ik in mijn hart vergaren tot het barst en daarna staren in de afgrond van de breuk. 3. Heldhaftig zij die alles geloven wat een vergiet, maar geloven kan, en anderen van hun goed beroven voor een verraderlijk goed plan, zij die hun brein terzijde schoven naar ballingschap in eigen ban. En hun ongare offers toven in hun nog natte hersenpan, die denken neer te zien van boven, maar naast hun troon geen gouden man zien wachten om hun nek te kloven. En al die hennepvezels dan deemoedig in mijn hemd gewoven, ach, maak ze ook maar halde van. Een opname gemaakt in april 1987. Iets over heldhaftigheid gelezen door Leo Froman zelf. En dat en die inleiding van Maurits Rubenstein staat op een luisterboek. Voor informatie daarover kunt u ons een mail sturen. Het adres is redactie.hollanddoc.nl. Dus redactie.hollanddoc.nl. Tot zover deze Holland Doc Radio. Zometeen langs de lijn met Gio Lippens. Ik wens u een fijne avond verder.